Erik van Vliet. Oh my God. Yeah. Spanje het land van de zon. Waar ik met jouw lekker in het water zwemmen kon. Spanje een land van de zon, waar toen onze liefde begon. Het was in een café in Barcelona. Ik was meteen verliefd toen ik hem zag. Ik denk nog vaak terug aan die vakantie, aan zijn zwarte haren en zijn lauw. We zwommen Spanje, een land van de zon, waar ik met jou zo lekker in het water zwemmen kon. Spanje, het land van de zon, waar toen onze liefde begon. Ik zie hem nog vaak terug in Me wandelen aan het Noordzeestrand Ik weet nu hij is mij toch trouw gebleven Ik zou toch willen schrijven, kom toch al. Maar trouwen doe je voor je hele leven Maar ik weet niet of ik van hem hou Spanje, een land van de zon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 Waar toen onze liefde begon... Waar toen onze liefde begon... Ja, Corrie en de Rekels en Spanje, het land van de zon. God, wat is het gezellig, zeg, de hele dag. Ik zit de hele dag al een beetje te luisteren naar uh, Vos, naar uh, Corso Radio... met al die leuke buurtschappen die voorbij komen. Nou ja, De heren die zijn uh, nu weer onderweg naar het volgende buurtschap. Ze rijden met dat uh, busje rond. En uh, daarbij bezoeken ze al de buurtschappen en dan doen ze ook af en toe een interviewtje. Nou, het is erg gezellig. En uh, ja, ik mag wat verzoekjes gaan doen, want ik zie een hele riks uh, zie ik al voorbij komen. Dus uh, we gaan maar gelijk bij het beginnen, zou ik zeggen. Uh, Giel, dankjewel voor je appje. Giel die zegt van, uh, kun je het liedje draaien, Hilversum 3? Nou ja, ik neem aan dat die van Herman van Veen is. Ik kan me even geen andere herinneren die uh, met die titel is, dus uh, ik neem aan de Herman van Veen. En uh, of we hem wilden draaien voor, moet ik even kijken. Voor de reisvennen. Nou, uh, voor de reisvennen van Giel, Herman van Veen en hier is Hilversum 3. Welkom bij uh, Corso Radio. Dit is een uur lang. Erik van Vliet op de radio. Goedenavond.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 De stijger klonken bli van Paljaso of Jeruzalem.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 Tijgeklonken nu, van Paul Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een neer. Van Palias of Jeruzalem, Hilvers een drie bestond nog meer, Maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een Van Palias Jeruzalem. Corso Radio op VOSFM. zo so, radio Ja, Sophie van Montvoort die heeft een appje gestuurd naar ons bekende telefoonnummer 06 56789 Ze wilde Imagine Dragons, It's Time. Nou ja, er staan nog veel meer op het lijstje. Uh, ik wilde nog eentje doen voor jullie en dan gaan we even naar iemand anders die ook geappt heeft. De Spice Girls, die hadden jullie ook aangevraagd en die heb ik ook klaarstaan. Welkom, hier is Wannabe. Yo, wat zijn Ja, en ik moest het even erbij vertellen, hij is voor de graafschap. Kijk eens aan. De Spice Girls en Wannabe. We draaien hem trouwens ook voor buurtschap Kompas. Want uh, Yannick die had ook een appje gestuurd of we hem daarvoor wilden draaien. Nou hierbij is dat natuurlijk gebeurd. Hè? Welkom bij uh, Corso Radio. Ja en we zijn er natuurlijk de hele avond en een gedeelte van de nacht. Ik zit net even naar de planning te kijken. Ik zit uh, vannacht ook nog een keertje. Dus dat wordt nachtbraken. <laughs> en dan morgen vroeg weer om zes uur op. Nou dat wordt, uh, dat wordt uh, kleine oogjes hebben denk ik. Goed ik heb uh, verder ook nog uh, even kijken. Moet ik even naar rechts doen? Even stil, even kijken. Oh ja, Belly Dancer, of we dat wilden draaien. En dat moeten we draaien voor ouddommelen. Zeg ik dat goed? Ja, ouddommelen. Nou, hartstikke goed. Dat appje hebben we ook weer gekregen. Van... Jules de Waal. Ja, ik moet helemaal naar rechts toe. Want dat schermpje met die apps, die staat aan de rechterkant. Dus ik moet altijd eventjes mijn hoofd naar rechts uh, doen. Maar dan komt het helemaal goed. Nou, hier is die speciaal voor jou, Jules. En voor uh, oud-dobbelen, uh, Iman Beck en Björn en Dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl. Go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl. Go bonanza. Shake your body like a belly dancer.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 En dan Party like a man. Ja, alweer een tijdje niet meer gehoord. Iman Beck en Belly Dancer van Oud Dommelen. Ja, we kregen een leuk mp3'tje binnen. Van, uh, moet ik heel even kijken weer naar rechts. Van Martijn. Hij zegt van, uh, kun je dit liedje draaien? Ik zal even het hele appje lezen. Ik hoop dat het lukt, want het zit nogal ver weg bij me vandaan. Uh, leuk dat jullie er weer zijn. Wij hopen dat jullie uh, onderweg zijn. Ook naar ons, uh, het buurtschap, de graafschap. Uh, en uh, daarom... ...willen wij alvast een bakje koffie aanvragen. Ja, zodat jullie weten dat we koffie voor jullie klaar hebben staan. Kijk eens aan. En kunnen jullie dit ook draaien? Het is het clublied van de Graafschap. Nou, ik heb even gedownload en uh, gefiedeld en gediedeld. En volgens mij uh, moet het goed komen, Martijn. Uh, volgens mij zou dit dan dat liedje moeten zijn... Even kijken of hij het doet. Kom op buurt, kom graaf. Hij is het Van alle bouwers, alle medewerkers. Van de bloemenkorso. Hé, daar gaan Begin de Kom op, zit ons ons op, kom op, die corso kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, op, kom op, We zagen steeds gaan wij ervoor en zit het soms wat tegen, toch gaan wij weer door. We danken onze sponsors hun namen voor de tent en kom gerust eens kijken als je hier ergens bent. Haha! Wat kinderen! Lang niet moe Nu dansen springen Niks is ons te dol Heel de zondag sjouwen Maar wij houden vol De uitslag wordt bekend Wie de prijs halen mag Wel of geen een beker Wij raken niet van slag De maandag komt gang In een keer nog zij aan zij Tot het volgend jaar Want dan zijn wij er weer bij Ja So sit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 Ik vind dat wel leuk, weet je. ik zit dan een beetje naar die beelden te kijken van uh, die Corso en wat er allemaal uh, te doen is en uh, al die priktenten die zie je dan ook hè, op de webcam via Volseven want dan kun je alles natuurlijk bekijken via de webcam. Hè. En dan uh, zie je gewoon jong en oud die daar bloemen aan het prikken is. Ja, dat is leuk. Het is echt leuk om te zien dat iedereen eraan meedoet. Ja, er zijn nog zekere uh, prikkers nodig. mocht je denken, ik wil meeprikken, dan mag dat. Dan kun je meedoen met uh, de bloemetjes uh, klaarzetten in de bakjes gooien. Dat vond ik nog het leukste. Zie iedereen echt die bloempjes in die bakjes gooien. En dan worden ze meegenomen natuurlijk om te prikken. Ja, en dat uh, is eigenlijk best wel leuk om te zien als je dat uh, via de beelden allemaal bekijkt. Nou ja, Roxette hoorde je. Fading like a flower. Dit is uh, Corso Radio. Vandaag vrijdag 9 september. Mocht je naar de Hof naar gaan, dat uh, begint nu Nabil. Dat is een preview van zijn cabaretprogramma Absurd. En daar komt ook nog aansluitend Marlon Kikken bij. Dat is een preview van zijn cabaretprogramma Draadloos. Ja. Maar ja, wij zitten helemaal vol in de verzoekjes. Um, een uh, appje gehad van Roel. Roel, dankjewel. Of wij uh, een liedje wilden draaien. Ik had nog even gevraagd voor welke, uh, welke buurtschap. Maar ja, daar wordt eventjes niks over gezegd. Dus ik neem aan dat hij voor elk buurtschap is... Uh, speciaal de roel aangevraagd. De Spitfires en de Haan is dood. Kippenhoek, er is een rap gebeurd Reina vorst en Heften Haan tot op het bot verscheurt het enige wat over is een grote witte veer Tot op de bed met bloeden drinkt er is wat een haal is. Kijk achter, dochter deuren draan, wat is er toch gebeurd? Zo struisen hen zat op een kist, kijk, slot de neer. Een wenuur, zei ze gekrenkt. De kippen zongen weer. De haan is dood. De haan is dood. De haan is dood. Zolang er niet getreurd, een ode deugd dat heeft geen blaam, nu ben ik aan de beurt. Als er een groot verlangen is, de, de moraal geen zeer. Een papaga is beter dan zo'n bloed. Drink de veer, de haan is dood. De haan is dood. Fires en de is dood. Ja, dat wordt wat anders uh, op tafel dan denk ik uh, morgenavond. Hè? Ja, wie zal dat zeggen. Goed, dit is uh, Corso Radio. Een uur lang Erik van Vliet hier op de radio. Natuurlijk bij Vos FM. Op de radio natuurlijk. In heel te ontvangen via internet. Via Facebook. Via de FM. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken of we zijn wel te horen. En de beelden zijn ook weer online. Zie ik net. Ik zal hem zo even opstarten. Dan kan ik ook weer lekker meegluren. Ja, we gaan even wat geks doen. Puk die heeft een, uh, een uh, appje gestuurd. Ja, en dat kan alleen. ...alleen maar bij Corso Radio... ...of wij Mamaya Cabbie wilden draaien... ...met All I Want For Christmas Is You. Nou, jongens, een vroege kerst, daar komt hij aan. Hier is Mamaya Cabbie. VOSFM. VOSFM. Voor jou, Puk, en voor iedereen die luistert. I don't want a lot Christmas. Oh! We gaan ze vandaag allemaal af, alle buurtschappen in Valkenswaard in verband met de Corso, want wij zijn Corso Radio en we hebben veel verzoekjes. <laughs> ja, de tijd die gaat wel snel zo natuurlijk en ja, als je zo'n liedje draait met de kerst, jongens, dan denk je ook van nou jongens, nog even wachten, hè, want het is nog september, nou ja, oktober, november, december. Jongens, september, oktober, november, nog vier maanden. Nog vier maanden en dan is het alweer kerst. Ja, onvoorstelbaar. Goed, uh, nog een appje binnen gehad via 0646556789. Ja, als het uh, even te lang duurt, dan klopt het wel. Want ik krijg allemaal appjes binnen met allemaal verzoekjes. En ik ga ze één voor één af. En ja, als ik ze niet red voor tien uur, dan gaan uh, de heren na tien uur daar vrolijk weer mee verder in het busje. Ja, goed. Uh, een liedje uh, van The Backstreet Boys en Everybody is uh, aangevraagd via de app door Yannick. Everybody yeah. rock your body yeah. Everybody yeah. rock your body right Back streets back, all right hey. oh. oh my God, we're back again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 Time. I feel alive I'm a demonic Queen, Don't Stop Me Now hoor je speciaal voor uh, Sophie van Mondvoort. En we hebben een appje gehad van uh, Mickey, hij is van uh, Rijsvenne Oranje. Hij heeft uh, geappt via 06 -465 -56 -789. en hij zegt uh, ja, uh, draai maar een liedje van Neil Diamond en als het even kan Beautiful Noise. Nou dat is toevallig, ik heb hem toevallig hier in mijn platenbak zitten. Hier komt hij aan, speciaal voor jullie daar. Welkom, dit is Corso Radio.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 Beautiful noise, Neil Diamonds hoorde je hier bij Corso Radio. Ja, en ook nog een appje gehad van, uh, even kijken hoor, Van der Loop. Ja, uh, een man uh, die uh, heeft uh, geappt, of een vrouw, ik weet het niet, ik zie die echt... Uh, hij zegt goedenavond uh, namens uh, de graafschap, zo zegt hij, uh, graag Iron Maiden en Fear of the Dark. Ja, nou, uh, ik kan hem niet helemaal draaien, want hij duurt wel wat acht minuten, maar... Toch even een klein stukje dan, hè, om even te genieten, oké? Okay? Hier komt hij aan, een stukje van uh, Iron Maiden en Fear of the Dark, geëpt via 06-465-56789. Nou ja, eventjes wakker schudden, dat kun je wel zeggen, van de loop want dit eerste reetje hoor. Ja, hij heeft uh, eventjes speciaal via 0646556789. Ja, nogmaals, ik kan hem niet helemaal draaien, want hij duurt uh, nogal lang. <lacht> Beter gezegd, hij duurt uh, wel negen minuten. Nou ja, als, als we dat gaan doen, dan redden we het nieuws niet eens meer. Maar goed, uh, ik ga er even uit. Het is echt heel snel gegaan. Ik spreek jou uh, vannacht weer. Uh, we gaan eruit met die Jan van Bussel, Br Brussel, Band. <lacht> en twee embertjes... Uh, water halen misschien wel, uit januari 2009. Nou ja, veel plezier bij de heren, We staan al weer klaar met de bus, het wordt weer leuk. Dit is Corso Radio, tot straks! Oh ja, deze was ook aangevraagd door Janiek, ja, moet ik er ook even bij zeggen. Oké, okay, hierbij. Hé jongens, veel plezier daar hè! Ik zie de beelden. Twee water halen, twee pompen. De jongens op de houten benen en de meisjes op de klompen. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Van je ras, ras, ras, rijd de koning door de plas. Van je de plas. rijd de koning door de poort. De benen en de meisjes op. Water halen, twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De jongens op de houten benen en de meisjes op de klompen rij maar door het potje heen, rij maar door het potje. Rij maar door het potje heen, rij maar door het potje. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes water. Halen. Ja, Jan Biggel hier. Voor de wagenbouwers van die Cosso-wagens. Ja, er zit toch een hoop werk in. Wou ik even een plotje afvragen? Ik wou ze een hele mooie dag toewensen. Dus, ja, lijkt me dat plotje van. Het waren een mooie dag. Ja, wel eigenlijk heel geschikt. Voor die wagenbouwers van die Cosso-wagens. Moet ik eerlijk zeggen. Mannen, maak er een leuke dag van. En hier, mijn singeltje. Het waren een mooie dag. op het thee! Ik werkte in een koffieshop Daar was de koffie altijd op Bestelde ze een thee bij mij Dan deed ik daar iets lekkers bij Een plakje cake of peperkoek. Dan was de weg heel even zoek zij dit is niet zo vrij.